12 uur het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag, nieuw bloedbad in Syrië. Ook keeper van het Nationale Elftal van Italië, nu verdacht in voetbalschandaal. En Spaanse Rode Kruis bezorgd over groeiende armoede in Spanje. Op meer plaatsen zon, maar er is ook kans op een buitje. Het wordt 14 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Ook morgen periode met zon en in het noordoosten een enkele bui. Het wordt morgen 13 tot 18 graden en de dagen daarna verandert er weinig. Eerst naar Syrië. Correspondent Sander van Hoorn is in Syrië op pad met waarnemers van de Verenigde Naties. En uh, Sander, jij staat in een dorpje waar een aanslag heeft plaatsgevonden. Vertel. Nou, een aanslag, een aanval. Uh, we hebben de mortiergranaten gezien van uh, het Syrische leger. En uh, Toen we aankwamen, zagen we rookwolken. Ik dacht, ja, dat kan van alles zijn. Maar we zagen de bron van de rook, uh, dat was een huis. Waar uh, vanmorgen vroeg uh, een beschieting uh, nou ja, op is geweest. Auto's in de buurt, ook in twee winkels in de buurt. En in dat huis sprak de eigenaar, die uh, snel... De rennen. en die vertelde, alleen mijn familie. Te slapen, niks, gewapende mannen, helemaal niks. En ja zoals ze met ons doen, zegt hij. Hij was in shock waardoor hij redelijk kon uh, praten. Hij kon het allemaal nog niet beseffen wat er gebeurd was. En dat is in Daraya, dat is een uh, dorpje. Een kilometer 15, 20 buiten Damaskus. Buiten Damaskus uh, is dat. En hoe is de situatie allemaal, daar... Hoe... Sander, we houden het uh, hierbij, denk ik maar even, want de verbinding is vrij slecht. Uh, misschien komen we zo nog even bij je terug. In elk geval een, uh, een aanval uh, daar in de buurt van Damascus Crossman. Sander van Hoorn en hij is uh, op pad met waarnemers van de Verenigde Naties. Het voetbalschandaal in Italië is aan het escaleren. Voetballers en coaches uh, hebben weddenschappen afgesloten op wedstrijden. En eerder, uh, in die, uh, zaak, uh, eerder deze week zijn in de zaak al twintig voetballers en coaches gearresteerd. En de zoektocht gaat natuurlijk door. Coorspondent Bas Meesters in Italië, jij het laatste nieuws, Bas. Ja, het laatste nieuws is dat um, um, Gigi Buffon, de keeper van het uh, Italiaanse elftal, ook uh, beroemd vanwege het feit... dat hij wereldkampioen is geworden een keer met Italië in 2006. Ook hij zou een vreemde een transactie hebben gedaan... een aantal vreemde transacties ter waarde van 1,5 miljoen... die nu worden onderzocht door justitie. Hij zegt dat, uh, dat het uh, helemaal niets te maken heeft met, met weddenschappen. Um, het zou, hij zou al dat geld hebben overgemaakt naar een, een, een tabakswinkel... waar men ook kan, uh, loten, uh, kan gokken... Het is allemaal vrij vaag, um, maar um, het is, geeft weer extra druk op het Italiaanse elftal. Het schandaal wordt zo alleen maar groter, want dit is een soort icoon van het Italiaanse elftal, Gigi Buffon. Wat maakt die transactie dan zo verdacht? Nou, justitie is hem aan het onderzoeken, die vindt hem verdacht... omdat niet duidelijk is waar het voor bedoeld was, dat geld. En dat leidt inmiddels ook tot weer extra reacties in um, de ploeg en ook de coach van het Italiaanse elftal, Prandelli, die, uh, die is geïnterviewd vanochtend... en die zei, als men dan echt zou willen dat wij niet naar het EK gaan... vanwege dit schandaal, dan is dat geen probleem. Dat is een enorme uitspraak natuurlijk van de coach. Die zegt, ik wil me op voetbal concentreren... maar ik kom daar bijna niet aan toe op deze manier. Er zijn mensen die stelling innemen tegen het elftal... nog voordat ze weten wat er aan de hand is. Um, hij begrijpt, zegt hij, dat er... Mensen zijn die grote fouten hebben gemaakt. Elke speler waarvan duidelijk wordt dat justitie zegt... die wordt, wordt nu juridisch onderzocht, echt serieus, die stuurt hij weg. Bij Buffon is het nog net niet zo ver. Hij zegt, ik wil schoon gaan naar het Europees kampioenschap. Maar als men dus wil dat we niet gaan, dan accepteer ik dat. Ja, een week voor het voetbal, dit soort uitspraken. Nou, we gaan kijken wat daarvan komt. Bas Mesters, dankjewel. dank Um, fietsen zonder licht of rijden zonder gordel... dat uh, wordt zoals altijd gewoon gecontroleerd en bekeurd. Geen misverstanden daarover, zegt minister Opstelte... van Veiligheid en Justitie. Opstelte spreekt berichten tegen dat verkeershandhavingsteams van het OM... de controles op dat soort overtredingen zullen verminderen. Meneer Opstelte, goedemorgen. Even voor de duidelijkheid. Mag ik zonder fietslicht in het donker rijden? Nee, dat mag u niet. Mag en dat ik? zal u ook merken als u dat doet... Fijn dat u die vraag stelt, want ik las ook vanochtend in een ogenblad berichten daarover. En het is echt, dat moet ik, moet ik zeggen, dat is. Ik heb dat ook even met de top van het OM gecommuniceerd. Dat is echt niet not juist. Amused? Not amused. En het is echt totaal moeten we van die berichten afstand nemen. Dus wat zij nu voornemen, dat gaat wat u betreft niet gebeuren? Dat gaat niet gebeuren. Ik zal natuurlijk even uitzoeken hoe dat bericht daar uh, in de krant uh, komt, uh, want dat is een hele respectabele krant, dus daar, daar ligt het niet aan. Maar, maar het gaat gewoon, uh, zonder licht rijden wordt gewoon gehandhaafd en hands-free uh, rijden wordt ook gewoon gehandhaafd. Maar bent u boos dat het in de krant is gekomen of bent u boos dat ze het van plan zijn? En ze zijn het niet van plan, want ik heb natuurlijk... Zo begreep ik de... het. Ja, zeker, dat staat in de krant. Maar ik heb met de top van het OM daar natuurlijk contact over opgenomen. En die herkennen zich ook totaal niet in dit bericht. En los daarvan, we gaan het niet doen. Nee, want ze zouden de zich meer willen concentreren helder? op de hardrijders, begrepen? Ja, dit is allemaal prima. Maar er moet, gewoon, er moet gewoon gehandhaafd worden op de punten die we met elkaar hebben afgesproken. En dit is er een van. Er wordt met... Uh, licht gereden s'avonds. Ik heb mijn hele leven dat altijd in de gaten gehouden voor mezelf. Uh, dan geldt dat ook voor anderen. Ja? Je bent en echt een mij... beetje boos. Ja, ik was daar uh, not amused over. Dat uh, kan af en toe gebeuren. Maar ik moet ook uh, daar duidelijkheid in creëren. U blijft... En u biedt mij de mogelijkheid. En bij deze is dat gebeurd. Ja? ja? Goedemorgen. Een geïrriteerde minister opstelt tegen Barbara Terlingen. Dit is het NOS-journaal met Jan van der Putten pvv leider Wilders heeft een kort geding tegen de staat over het Europese noodfonds verloren. Wilders wilde dat het besluit over de behandeling van de Nederlandse deelname aan het fonds zou worden opgeschort tot na de verkiezingen. Maar de rechter gaat daar niet in mee. Volgens het vonnis betekenen de eisen van Wilders in feite dat de rechter zou ingrijpen in het proces van wetgeving. Wilders noemt de uitspraak onbegrijpelijk.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 Dan naar Spanje. Het Spaanse Rode Kruis luidt de noodklok. Niet voor een schrijnende situatie in een ontwikkelingsland... of voor een acute noodsituatie ergens in de wereld, maar voor Spanje zelf. Correspondent Rob Zoutberg. Het Spaanse Rode Kruis luidt de noodklok. Waarom? Ja, de situatie loopt uit de hand, zegt letterlijk het Rode Kruis. We zitten in een situatie waar inmiddels, waarin inmiddels 22 procent van de bevolking... onder de armoedegrens zit... En als gevolg staat het Rode Kruis zelf inmiddels 1 miljoen Spanjaarden bij... die direct geraakt worden door die economische crisis die het land raakt. En helpen Jan, uh, je moet je voorstellen... kleding uitdelen aan mensen, schoolmateriaal voor kinderen... luiers voor pasgeboren baby's. Maar ook voedselhulp is een iets heel normaals geworden hier in dit land. Uh, volgens het Rode Kruis uh, zegt ze is in een jaar tijd de situatie bovendien verergerd. Op die miljoen mensen die ze al hielpen... daar is nu een, groep van 300 een bevolkingsgroep van 300.000 extra mensen bijgekomen. En daarvoor is nu geld nodig. Opmerkelijk, echt opmerkelijk hier dit bericht. Want het is het gewoon voor het eerst in de geschiedenis... dat het Rode Kruis hier een oproep doet voor de bevolking zelf... Ja, de eigen bevolking heeft hulp nodig en daar kan het Spaanse Rode Kruis zich dan nu op uh, gaan richten. Ja. En uh, gaat dat door alle lagen van de bevolking heen, die, die mensen die hulp nodig hebben? Nou, het, zijn, het zijn natuurlijk groepen mensen die je kunt voorstellen. Het zijn gezinnen waarin alle volwassen leden werkloos zijn. Het zijn kinderen uit achterstandswijken waar je aan moet denken. Daklozen, ouderen. Maar wat ik erg opmerkelijk vind in het rijtje dat het Rode Kruis noemt... zijn ook werkloze jongeren. Dat, zijn ook, uh, dat is ook een deel van de doelgroep geworden. En onder die jongeren daar zitten nu dus ook de Spanjaarden... die helemaal niets meer hebben. En het is lastig, want je moet dan gaan collecteren, of niet? Nou ja, het is, uh, de oproep gaat nu uh, ook richting overheid. Uh, kijken wat die nog over de brug kunnen komen. Ik heb er een hard hoofd in als ik de bezuinigingsgolven zo hoor. Maar zeggen we hebben 30 miljoen uh, uh, daarvoor nodig voor die hulp. We hopen dat de overheid daar ook uh, de rijkende hand in kan gaan geven. Ja, het begint pijn te doen in Spanje. Correspondent Rob Zoutberg. Sport. Voetbalclub Liverpool in Engeland heeft een nieuwe trainer. En het is Brandon Rogers van Swansea City. Rogers wordt de opvolger van de ontslagen Kenny Dalglish. En hij neemt drie andere leden van de technische staf van Swansea met zich mee naar Liverpool. Ja, daar zit je dan uh, uh, bij Swansea. John van Zweden, een van de directeuren en ook mede-eigenaar. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe zijn de onderhandelingen uh, verlopen? Is dat makkelijk gegaan of niet? Nou, het is niet heel makkelijk gegaan. In eerste instantie zijn ze bij ons geweest... Uh... Of ze uh, konden, uh, konden praten met onze manager. En ja, Liverpool is natuurlijk een grote club. Je kan dat... Uh, ik bedoel, uh, we hebben natuurlijk een aardig jaar gedraaid... ...en met leuk voetbal gespeeld. En we kunnen dat dan de manager niet... Uh, ja, dat moet je hem gunnen. En vervolgens heeft de manager tegen ons gezegd van... Uh, ...ik heb hier nog een uh, job af te maken... ...en ik wil graag bij Swansky blijven. nou daar waren wij natuurlijk heel blij mee. Dus we hebben gezegd van, joh je mag met hem praten... ...maar hij wil niet praten, dus klaar. Nou, toen is uh, Liverpool de andere kant op gegaan... ...en ze gaan praten met... Uh, met Frank de Boer, met Louis van Gaal en met uh, Roberto Martinez en André Villaboas en nog een aantal. Maar die uh, Amerikaanse eigenaren daar, die wilden, ja, kosten wat het kost, toch onze trainer hebben. Die hebben vervolgens ons weer benaderd. En uh, die hebben tegen ons gezegd, ja, wij willen met, uh, met jullie trainer praten. Dat hebben wij toen geweigerd. En hebben zeggen joh, geen onrust ook. Hij, uh, hij wil niet. En klaar. Dan hebben ze hem achter onze rug toch weer benaderd. En uh, vervolgens is hij bij ons gekomen van dat hij toch naar, uh, naar Liverpool wilde. En ja, goed. Die uh... moest ja, we wel heb... laten gaan. Wat zei je? Toen moest u hem wel laten gaan. Ja, dat is zo op een gegeven moment. Weet je, je moet niet, uh, je moet wel, uh, uh, mensen bij je club hebben werken die echt full, uh, full commitment aan je aan je aan je ploeg zijn en aan je aan je, aan je club zijn. En ja, nogmaals, kijk, Liverpool is natuurlijk wel een uh, geweldige ploeg om, uh, om daar je carrière voor te zetten. Ja, en wat, wat hebben ze moeten betalen, of wilt u dat niet zeggen? iedereen ik bedoel, dat, dat is ook al naar buiten gekomen. Maar, ik bedoel, er stond in zijn contract dat ze 5 miljoen pond eh, moesten betalen. Dat is natuurlijk vreselijk veel geld voor de trainer. Alleen wij deden dat dit keer niet voor. Want hij nam ook onze backroomstaf mee. En bij eh, onder andere onze assistenttrainer eh, assistent eh, Colin Pascoe. Die echt een, een Swansea legend is, zeg maar. Die al jaren en jaren bij de club zit. Ja, daar waren wij dus niet heel gelukkig mee. Dus ze hebben ook voor de backroom voor de backroomstaf nog 2 miljoen pond erbij moeten betalen. Dus in principe hebben we 7 miljoen pond gekregen voor... Eh, maar goed, de angel is uit je, hele vereniging, af, uit je hele club weggetrokken natuurlijk. Ik bedoel, het succes wat je vorig jaar had, je kan weer opnieuw beginnen. En voor ons is dit nu al de derde keer achter elkaar dat dit gebeurt. We hebben natuurlijk eerst Roberto Martinez gehad. Toen we daar succes mee hadden, toen heeft uh, Wiccan hem weggekocht. Toen hadden we Paula Sousa gehad. Toen we daar succes mee hadden, toen heeft Leicester hem weggekocht. Ja. En nu we, moeten we weer van voren van beginnen. Het is een vreselijk verhaal, meneer van Zweden. Ik wens u veel succes met Swansea. Ja, dank u wel. En bedankt. Dag. Graag gedaan. We gaan door met Roland Karost. is is alweer de zesde dag van het tennistoernooi. En Mark Brasser, die ziet wie er op de baan staan. Ja, ik probeer uh, twee partijen tegelijk te volgen. Dat is uh, ja, niet zo'n goed idee eigenlijk. Maar ik wil het toch, want op de ene baan staat uh, Thomas Berdig. Nou, dat is een interessant verhaal, omdat uh, Berdig uh, dit jaar de finale van het gravel-toernooi in Madrid haalde. Dat, dat blauwe gravel. En toch door velen wel wordt gezien als ja, misschien wel meer dan een gevaarlijke outsider uh, hier in Parijs. Niet, niet direct een topfavoriet, maar het is wel een speler die Thomas Berg, die, die de toppers gewoon uh, lastig kan maken, moeilijk kan maken. Die jongens die spelen niet zo graag tegen Berdig. Hij speelt nu tegen Kevin Anderson, dat is een Zuid-Afrikaan. En dat gaat goed met Berdig, hij heeft, uh, hij heeft de eerste set gewonnen. De andere partij die ik volg is een partij van Anna Ivanovic. Ook interessant, tenminste voor mij dan in ieder geval. Uh, Ivanovic, de winnares van 2008 in Parijs. Daarna uh, weggezakt, het leek wel of er andere dingen belangrijker waren... in het leven van Anna Ivanovic dan tennis. Op een gegeven moment 60, 70 van de wereld. Maar de Servische is heel langzaam bezig aan een co aan een is inmiddels alweer als dertiende geplaatst in, in Parijs. Ze komt er weer aan. Ze speelt ontzettend goed. Uh, veel indruk gemaakt in haar eerste twee wedstrijden. Ze speelt nu tegen de Italiaanse Sara Irani. Die heeft ook de eerste set gewonnen. Maar uh, zes games tegen maar in haar eerste twee rondes. Dus ook Anne Ivanovic, ja, daar verwacht ik eigenlijk nog wel wat van. Dus twee mooie partijen, twee interessante partijen. Vooral uh, op dit moment op dag zes van uh, Roland Garros. Dankjewel, Mark Brasser. Gelijk maar door naar John Bakker bij de ANWB. Met één file en een bericht van de spoorwegen. De file staat op de A50 van Arnhem naar Os, bij knoop het Valburg, 3 kilometer. En vertraging bij de spoorwegen tussen Leiden en Den Haag, maar Riohoeven. Er rijden geen treinen na een aanrijding. De vertraging is meer dan een uur. John Bakker bij de AWB, Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Er zijn nieuwe beschietingen gemeld in Syrië... bij de hoofdstad Damascus. Correspondent Sander van Hoorn berichtte daarover. Over een aanval met granaten... horen daar wellicht straks meer over. In Italië lijkt nu ook de keeper van het nationale elftal... niet helemaal brandschoon meer in het omkoopschandaal. En Wilders vindt het onbegrijpelijk... dat de rechter deelname van het Europees noodfonds... niet heeft tegengehouden.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 Door een betere doorstroming komen we verder. In Fietsen naar de Top staat een groep vrienden... samen met coach Leontien van Morsel voor een ongelooflijke opgave. Ik ben Leontien van Morsel. De Alp du West beklimmen voor KWF-kankerbestrijding. Leef mee met hun inspanningen, tegenslagen en euforie. Afval, oh, man, op! Vanavond Fietsen naar de Top om half acht bij de NCRV op Nederland N. Kies voor een van de hoogste rentes van Nederland.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 Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Luc Tanja is straatpastor in Amsterdam. en willen Twitter onder zwervers bevorderen. In het Mediaforum, oud-omroepbaars Ton en André Zwartbol van het Nederlands Dagblad. Het gaat onder meer over de nasleep van de opname die iWorks in het VU Medisch Centrum heeft gemaakt. De patiënten werden toen zonder medeweten gefilmd. Er is nu een kritisch onderzoeksrapport verschenen. Maar advocaat Peter Plasman laat het er niet bij zitten. En stapt namens een aantal patiënten naar de rechter. Ze zijn gewoon boos. En uit boosheid en verontwaardiging over wat hun is overkomen. Zegt ja, dit kan echt niet. En wij willen gewoon dat dit op een ordentelijke manier wordt afgehandeld. Zoals het in de wet staat. En dat de mensen voor de rechter komen en zich moeten verantwoorden. En wie wordt de nieuwscanner van deze week? De laatste die aan de bak moet in de nationale nieuwsquiz is Kees Budding. Hij komt uit Venendaal. Dit is Radio 1. We beginnen met het medianieuws van vandaag. RTL 4 heeft gisteren goede zaken gedaan. In de top 5 van best bekeken programma's van gisteravond... zijn vier van de 5 programma's van RTL 4. Het best bekeken programma was Hotter Than My Daughter. De NOS-journaal was het enige niet-RTL 4-programma... dat in de top 5 stond. Met 1,6 miljoen kijkers was het goed voor de tweede plaats. Ja, gisteren trok het Vuurmedisch Centrum dus het boetekleed aan... in een rapport naar aanleiding van alle commotie... rond het door iWorks geproduceerde programma 24 uur... tussen leven en Dood... stond dat uh, medewerkers die bezig waren met de voorbereidingen van het programma... dat die onvoldoende zich hebben bezighouden met de impact voor de patiënten. Uh, er is in ieder geval één aflevering uitgezonden van, uh, op RTL 4. Aan de telefoon is tv-producent Harry de Winter. Goedemiddag. U hebt al eens eerder verteld dat u ook een soort sponsor bent van het VU Medisch Centrum, ik geloof, uh, geld. Ja, ja ik, ik, dat was ik. Ik uh, uh, steunde het uh, kankeronderzoek wat ze daar doen, wat heel erg goed is. Uh, uh, experimentele medicijnen die bewezen hebben dat ze werken, die nog nergens toegepast worden, werden maar... daar wel toegepast. Dus dat, dat had mijn sympathie. Maar u, u spreekt in de verleden tijd. Ik bedoel, heeft dat met deze uitzending te maken? Ja. Uh, nou, als ik eerlijk ben, niet. Dat had er niet mee te maken, maar er werd in die periode juist op, opnieuw om een bijdrage gevraagd en op deze basis heb ik dat geweigerd, ja. ja want u hebt zich echt boos gemaakt hè, over de gebeurtenissen. Nou ja, kijk, ik denk dat ieder redelijk mens zich daar boos over maakt. Ik bedoel, als er nou één plek is waar je af moet blijven, is waar mensen zo kwetsbaar zijn als op de intensive care, want je wordt daar binnengebracht in een in, in vaak vreselijke toestand. En dan ben je echt niet in de stemming om iemand, een, een stagiair of een productieassistent van iWorks te worden... te staan om te zeggen of je wel of niet gefilmd wordt. Dus ik, ik denk dat heeft niet te maken met mijn tv-producentschap... maar ik denk dat ieder redelijk mens dat vindt. Het ja. is er echt een, een, een stap te ver in de zoektocht van producenten of televisiestations. naar nou, waar kunnen we de sensatie vinden? Wat kunnen we nu nog laten zien waar mensen van gaan? J Jullie hadden het net zelf over Hotter Than My Daughter. Nou, dat geeft ongeveer de stemming aan. He, wat moet je nou nog maken waar, ja. mensen, naar, waar mensen door gechoqueerd zijn? Ja. Nou, daar is dit gewoon een stap te ver in geweest. Ja, dat ja, was wel het best bekeken programma gisteravond. Ik vind het ook ongelooflijk. Ja, ik nog... denk dat dit ja. programma ook heel erg goed bekeken uh, geweest ja. zou zijn. Ja, ja. Zij, u zegt van, ja, ik, ik, ik vind dat niet alleen als tv-producent, maar ook als mens. Toch even, uh, in dat rapport blijft iWorks redelijk buitenspel. En RTL 4 ook. Vindt u dat terecht? Nou ja, kijk, het, natuurlijk, de, verantwoor ja, de verantwoordelijkheid ligt natuurlijk bij de VU. Ik bedoel, uh, uh, uh, uh, televisiestations hebben hele andere doeleinden uh, en producenten dan, uh, dan ziekenhuizen. Dus nee, ja, de, de schuld ligt bij het ziekenhuis. Het ziekenhuis heeft toestemming gegeven om hun patiënten uh, in beeld te laten komen... Op momenten dat die patiënten dat absoluut niet willen. En dat is gewoon ja, het bericht dat het ziekenhuis daar de schuld van krijgt. Nee. Denkt u dat ze bij iWorks iets geleerd hebben hier? Wat gaan ze gewoon ja, door op deze dat, manier? Dat, ik denk dat de eerste reactie van, uh, van iWorks bij, uh, bij Nieuwsuur eentje was van nou, alles is goed gegaan, het was allemaal kosher en uh, wij hebben niks misdaan. Ik denk dat ze daar wel op teruggekomen zijn. Je kan niet productieassistenten, stagiaires, jonge mensen op een werkvloer... in zo'n ziekenhuis met een witte jas aanraad rondlopen... dan ben je gewoon een beetje gek geworden. Dankjewel. Ja, sorry hoor. Dus ik denk dat iedereen ervan geleerd heeft. Dus ik denk niet dat dat weer gaat gebeuren. Dank dat u even naar de telefoon kwam, tv-producent okay. Harry de Winter. Okay. Dankjewel, dag. De deuntjes van kinderliedjes uit die blijven altijd in ons hoofd hangen. Laten we even luisteren naar een stukje van een van die succesnummers. Hou je tenen uit de crème. Laat je rubber een keer gaan en zoek de zeep, zoek de zeep, zoek zoek de zeep, zoek, zoek de zeep, zoek de zoek de, zeep, zoek, zoek de, zeep, zoek, zoek de Vrolijke liedjes uit Sesamstraat die blijken ook te worden ingezet in de gevangenis voor veel minder vrolijke zaken. Amerikaanse soldaten hebben liedjes uit Sesamstraat gebruikt om gevangenen op Guantanamo Bay te martelen. Dat onthult Al Jazeera in de documentaire Songs of War. In 2008 lekte al rapporten uit waaruit bleek dat nummers zoals Enter Sandman van rockband Metallica werden gebruikt als martelmaatregel. Materiaal. Volgens Al Jazeera kregen de gevangenen ook urenlang gedwongen keiharde sesomstraatmuziek te horen via koptelefoons. Een miljoen voor een wonder, zo heet het programma waar SBS6 het komende tv-seizoen mee wil gaan scoren. De zender vraagt kijkers om iets onverklaarbaars te doen voor de camera. Degene die de kijkers en de wetenschap het meest verbijst het achterlaat... die wint een miljoen euro. Al eerder vroeg SBS aan de kijker of zij hun creativiteit voor de camera... ten toon wilde spreiden in het programma. Wat zou jij doen met onze poen? Nou, dat werd een flop. SBS snakt naar een nieuw succes. Het afgelopen jaar is geen enkel nieuw gelanceerd programma van de zender... een kijkcijferhit geworden. Straatvogels, dat is de titel van een bijzonder project dat binnenkort gaat beginnen. Het is de bedoeling dat mensen via Twitter meer te weten komen over daklozen. En die tweets die worden dan ook door daklozen zelf gestuurd. En de telefoon is Luc Tanja, straatpastor van de protestantse diakonie in Amsterdam. Dag meneer Tanja. Goeiedag. Hoe bent u op dit idee gekomen? Er is in New York, heeft er een project gedraaid. Het heet On the in New York. En daar hebben ze hetzelfde gedaan. Een aantal daklozen een mobiel meegegeven En laten Twitter over wat ze hun leven meemaken. En uh, dat, dat is zo'n aanstekelijk uh, filmpje op YouTube bijvoorbeeld geworden. Dat uh, dachten, dat gaan we hier ook op pikken. En er waren ook heel veel mensen die dan uh, die, uh, die daklozen volgden uh, op Twitter. Ja, en in Amerika heeft dat echt tot, uh, ik geloof, iets van 19.000 volgers geleid. Maar dat is natuurlijk ook het Engelstaalgebied, dus dat zijn mensen over de hele wereld die dat dan volgen. Ja. Even een vraag, denk ik, die heel veel luisteraars ook wel hebben: ja, komen die telefoons ooit terug? Want je weet het nooit met die daklozen. Nee, met gewone mensen weet je er nooit en met daklozen zijn gewone mensen, dus dat weet je nooit. Uh, nee, je, je, KPN stelt deze toestellen ter beschikking en we lopen inderdaad een risico. Dat ze ze gaan verpatsen bij de pandjesbaas of zo? Ja. Dat, dat, dat kan. Maar ik, ik, verwacht, ik verwacht dat eigenlijk niet zo hoor. Want het gewoon het idee dat je naar buiten kan treden met jouw verhaal en wat je meemaakt. dat, dat zal de, de mensen die we hiervoor benaderen zo aantrekken dat ik uh, daar niet zo bang voor ben. Is er animo onder de zwervers om, om hier aan mee te doen? Ja, er zijn een aantal mensen benaderd. We hebben dus vijf telefoons. Ik heb nu drie mensen die mee gaan doen. En volgende week woensdag, tijdens de jaarlijkse dakloosdag die we hier organiseren. gaan we het lanceren en dan. Uh, en de, compleet. En, en de bedoeling is dus dat we de buitenwacht meer inzicht krijgt in het leven van, van uh, in dit geval de zwervers. Dat is het, het eerste doel. En vervolgens is het sociale media. En dan gaan we maar kijken wat er gaat, uh, wat er gaat gebeuren. En, en wat ik wat ik hoop is dat er allerlei leuke contacten uit ontstaan. Hè? Dat een van die daklozen twittert van ik ik sta nu op het Waterloopplein, wie biedt me een bakje koffie aan? En dat daar gewoon een keer een contact uit ontstaat. Ja. Um, en en dat is dat is dan de eerste aanleg. En wat hoopt u dat er uiteindelijk dat er gewoon meer begrip ook komt voor voor daklozen? Ja, dat, dat mensen meer inzicht ook hebben in de diversiteit van daklozen. Want iedereen heeft al een beeld van een, een, een stinkende zwerver die onder een brug slaapt. Dat gebeurt inderdaad. Maar er zijn ook allerlei andere mensen die op een hele andere manier dakloos zijn. En daarnaast hoop ik toch ook dat het voor de mensen die deelnemen, dat het voor hun ook iets betekent. Ja. Het is een van de daklozen die nu al een tijdje twittert. Die is er eigenlijk nu weer mee opgehouden. En die gaan we weer opnieuw hier toe aanzetten. En, en die, die, ja, die wil graag contact met mm. mensen. Die, die wil mensen ontmoeten. Die wil zijn verhaal kwijt. En waar, waarom, is, waarom is hij ermee opgehouden dan? Nou, wat, wat hij vertelt is dat hij grote moeite had... Met als mensen hem ontvolgen, dat hij dat als een afwijzing er, ervoer... en ook dat hij weinig reacties kreeg. Wat we gaan doen is uh, mensen een, een workshop sociale media aanbieden... en dan juist op dit soort dingen ingaan van... hoe ga je ermee om als uh, een, een is geen afwijzing van jou als persoon. En, en hoe, hoe lok je nou reacties uit? Ja. Ja. Hebt u nog even getest hoe het is met het Bereik onder de brug in Amsterdam? Uh, het... het Nee, dat test ik niet dagelijks. Maar verder er ook heel veel wifi in de lucht in Amsterdam. Dus ja. dat lukt wel. En ik heb wel redelijk vertrouwen in het KPN-netwerk. Goed. Uh, we gaan het uh, volgen, uh, letterlijk en figuurlijk, uh, de, de twitterende zwervers in uh, Amsterdam. Dank dat u aan de telefoon kwam. Luc Tanja. Dank je wel. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. Ja, de, de Beatles naar blokken. Het mediaarchief. Zeven jaar geleden domineerde Europa net als nu de Nederlandse politiek. We mochten namelijk stemmen over een Europese grondwet. Kabinetsleden voerden een ja-campagne. Maar de meerderheid van de bevolking leek tegen. Een fragment van de uitslagenavond werd gepresenteerd... door Maatje van Wegen en Joost Karhoff. En die laatste praat met Geert Wilders, toen nog van de fractie Groep Wilders. Durft u de overwinning al te claimen? Nou, ik durf nog geen overwinning te claimen. Maar ik heb er wel absoluut vertrouwen in dat um, het Nekamp gaat winnen. Um, ik weet het natuurlijk niet, maar mijn gevoel zegt dat we um, in ieder geval een duidelijk nee krijgen um, over een paar minuten te horen. Ja. Is dat een reden voor een feestje voor u? Dat is absoluut een reden voor een feestje. Niet alleen uh, voor mij, maar vooral uh, denk ik voor Nederland. We gaan dan niet op weg naar een Europese superstaat. Niet in het belang van Nederland. Dus als veel mensen ervoor hebben gekozen wat ik echt verwacht om uh, tegen die grondwet te stemmen... dan is het vooral van Nederland feest. En ik zal zelf ook zeker een glas bier erop drinken. Nou, we gaan kijken. De exit poll is er bijna bij hey, Maartje. Oké. Okay. Okay. Zie dan de uitslag: Grondwet ja, grondwet nee, ja 37%, nee, 63%. Ja. Groot enthousiasme bij de nee-stemmers, verschrikte gezichten bij de mensen die voorstander waren van de Europese Grondwet. Frankrijk had twee dagen eerder ook al tegengestemd en met de nee uit Nederland kwam er een abrupt einde aan de grondwet. In 2007 is het verdrag van Lissabon opgesteld, een afgezwakte versie van de grondwet. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. En dat doen we vandaag met André Zwartbol. Die werkt bij het Nederlands Dagblad. En Ton Verlint, oud-omroepbaas, tegenwoordig mediaadviseur. Hartelijk welkom allebei. Uh, ja, de Amsterdamse daklozen moeten we het toch even over gaan hebben. Die gaan twitteren voor uh, de sociale contacten. Maar ook om een kijkje in hun leven te geven voor, uh, voor ons volgers. Uh, uh, ga jij ze volgen, Ton? Ik denk dat ik dat een bepaalde periode zeker ga doen. En dan afhankelijk van de inhoud blijf ik dat doen. André? Ja, en, en, en ik hoop dan op een gegeven moment heel snel niks meer te horen en dat hij dan gewoon blijkt onderdak gevonden te hebben. Zoiets. Toen, toen net daar uh, wat over verteld, toen dacht ik, oh, is, hij is blijkbaar gestopt omdat hij uh, een woonhuis gevonden heeft. Dat is natuurlijk uh, heel leuk voor hem, maar heel jammer voor al die volgers. Het is toch een beetje natuurlijk genieten van een andermans ellende. Zo zie ik het dan toch wel. Maar goed, ik ben ook alweer weer heel benieuwd hoe, hoe dat leven eruit ziet uh, zo'n dag. Ja, want dat zal toch een hard leven zijn. Uh, dat, we kunnen ons wel iets bij voorstellen. Dat denk ik ook. Het, het genieten van andermans ellende, dat is een kwalificatie die nou niet meteen bij mij uh, opkwam. Want ik denk dat het gewoon ontzettend interessant is... om op deze manier een beetje te begrijpen hoe het leven in elkaar uh, zit. Dus uh, ik, ik doe dat uh, uh, ja, met, met een grote positieve uh, ja. belangstelling. Nee, een soort docusoop uh, ja. zal het zijn uh, als we het goed doen. En, en dan via Twitter. En in New York was het blijkbaar een succes. Ja, nee, maar ik kan me wel voorstellen, want dat is toch wel fascinerend. Kijk, je komt ze je komt natuurlijk wel eens tegen, maar... Um... Wat doen ze de rest van de dag? En, en toch altijd weer die zoektocht naar uh, een, een hele creatieve. En je verbaast je altijd over waar eten en drinken te vinden is. Ik bedoel, daar hoor je wel eens wat van. Dus toch wel interessant om, om, om, om te volgen. Ja. Ja. Nou, nou is het voor iedereen niet verkeerd om eens een Twitter cursusje te krijgen. Want vaak hebben mensen echt totaal niet door wat, uh, wat je allemaal dan naar buiten brengt. Wie dat allemaal dan leest. Uh, ik begrijp dat zij dat ook krijgen. Uh, verstandig? Ja, dat vind ik heel verstandig. Om twee redenen. Niet uh, elke mededeling die je doet is interessant. Dus uh, je moet goed nadenken over de vraag <lacht> hoe je jezelf profileert. En wat je van jezelf wil vertellen. En voor mensen die niet uh, gewend zijn met uh, het uh, treden in de publiciteit. Kan het ook buiten. Gewoon uh, frustrerend zijn, want uh, je krijgt nogal wat uh, over je uh, heen. Het uh, internet is niet het medium van de nuanceringen en, en van het grove En mensen moeten daar wel op voorbereid uh, worden. Ja. Ja. Uh, en uh, jij zei het al, de hoop is eigenlijk dat, dat het uiteindelijk dat ze gewoon stoppen met Twitter, omdat ze ja, gewoon onder de pannen zijn. Uh, want is dat dan ook het voordeel voor die zwervers zelf? Nou ja, sommige, sommige hechten er enorm aan. Die willen gewoon echt, echt niet onderdak. Uh, maar goed, ja, nou ja, dat is toch altijd waar. We, als, als ik ze zie, dan denk ik, ja, je hoopt toch dat zo iemand beter terechtkomt. Ze komen vaak uit een volstrekt normaal leven. Je verbaast je erover hoe ze zo diep hebben kun, kunnen vallen. Ja, nee, ik, ik, uh, ik word er dolgaas niet, uh, niet, niet vrolijk van. Nee, nou goed, we gaan ze volgen. Letterlijk en figuurlijk, zei ik net al. De, de, de twitterende zwervers. Uh, eerst maar eens het laatste nieuws. Hier is Jan van de Putten. Radio 1. Het NOS-journaal. Zonder lichtfietsen of zonder gordel autorijden is strafbaar en de politie blijft het controleren. Dat zegt minister Opstelten van Veiligheid en Justitie. Hij spreekt het bericht tegen dat de verkeershandhavingsteams de controles op dit soort verkeersovertredingen zullen verminderen. De OM meldde vanmorgen dat de speciale teams bij de politie zich op andere zaken moeten richten, Zaken die belangrijker zijn voor de verkeersveiligheid zoals alcoholcontroles. En Opstelten denkt daar dus anders over. PVV-leider Wilders is teleurgesteld dat hij het kort geding tegen de Nederlandse staat heeft verloren. Wilders wil de uitstel afdwingen van een besluit over deelname aan het Europese noodfonds. Maar de rechter is het niet met hem eens. Wilders noemt de uitspraak onbegrijpelijk en overweegt een bodemprocedure tegen de staat. De oppositie in Syrië heeft twee video's gepubliceerd... waarin een nieuw bloedbad te zien zou zijn. Die beelden tonen dertien mannen... die volgens de oppositie geëxecuteerd zijn in de buurt van Homs. De oppositie zegt dat de mannen fabrieksarbeiders waren. En in Steenwijk heeft de penningmeester van een kerk... 160.000 euro verduisterd. De fraude bij de gereformeerd vrijgemaakte kerk... kwam in maart van dit jaar aan het licht. De man zegt dat hij het geld nodig had voor zakelijke verplichtingen. Hij heeft spijt en hij belooft al het geld terug te betalen. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Over de centrale delen van het land trekt veel bewolking... en op een enkele plaats valt ook nog een beetje regen. In het noordwesten, maar ook in Zeeland, komen opklaringen voor. Vanmiddag trekt de neerslag snel weg en op meerdere plaatsen breekt de zon door. Helemaal droog blijft het vanmiddag niet... want in het binnenland kunnen een paar lichte regenbuien ontstaan. In het noorden en aan de kust wordt het 14 graden... en in het zuiden stijgt de temperatuur naar een graad of 17... Daarbij staat een overwegend matige noordwestenwind. Morgen zaterdag wisselen stapelwolken en zonnige perioden elkaar af. Over het noordoosten kan een enkele bui trekken in de rest van het land blijft het droog. Het wordt gemiddeld 16 graden. Zondag trekt opnieuw een neerslaggebied over het land. Er is dan veel bewolking en vooral in het midden en zuiden van het land valt regen. Het is dan ook behoorlijk fris met op veel plaatsen maximaal van 14 graden. Aan de verkeersinformatie Files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Bij Muiden, drie kilometer na een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. Op de A2 vanuit Eindhoven naar België, tussen Meersen en knooppunt Europaplein, vijf kilometer. Op de ring van Amsterdam, de A10 tussen Afrit Haarlem en knooppunt Koenplein, vier kilometer. En op de A28 van Utrecht naar Amersfoort, bij den Dolder, drie kilometer. En tussen Leiden en Den Haag rijden geen treinen. De oorzaak is een aanrijding en de vertraging meer dan een uur. Lunch met Jurgen van den Berg. En het Mediaforum vandaag met André Zwartbol en Ton Verlind. Het VU Medisch Centrum geeft dus toe dat er fouten zijn gemaakt... bij het maken van het tv-programma 24 uur tussen leven en dood. De privacy van patiënten en ook het medisch beroepsgeheim... zijn onvoldoende gewaarborgd... doordat risico's vooraf niet goed waren beoordeeld. Dat stond in dat rapport. Port, advocaat Peter Plasman... Die zegt van, uh, ja, allemaal leuk en aardig, maar er moet meer gebeuren. En die uh, vindt dat, uh, dat dat zaakje voor de rechter uh, moet komen. En het schijnt dus dat justitie dat ook van plan is. De bestuursvoorzitter en ook het hoofd van die spoedeisende hulp... die uh, worden strafrechtelijk vervolgd. Uh, Ton, uh, is dat terecht? Ja, dat is wel terecht, want uh, daar ligt eigenlijk toch een uh, onbevredigende uitspraak uh, op dit uh, moment. Er wordt aangegeven dat er fouten zijn gemaakt, maar door wie die fouten nou precies zijn gemaakt... dat blijft een beetje in de lucht hangen. Uh, ik heb toch echt mensen van de Raad van Bestuur bij de NOS... Uh, het besluit om daar te filmen met hart en ziel horen verdedigen. Uh, nu nemen ze daar een beetje afstand van. Uh, zeggen ze dat ze door medewerkers verkeerd uh, geïnformeerd zijn... dat het de schuld is van de communicatieafdeling... Ik begrijp dat het hoofd van de communicatieafdeling verdwenen is... maar we weten niet of dat een sanctie is of dat er iets anders achter ligt. Dus dit is wel een, een slechte, onduidelijke afloop van een groot drama, ja. vind ik. Laten we dat stukje nog even terughalen. Die bestuursvoorzitter die zat inderdaad bij uh, Nieuwsuur. Elmer Mulder verdedigde toen uh, eigenlijk de deelname van het Centrum aan dat programma. Nou, wij willen tot uitdrukking brengen dat wij een heel zorgvuldig project hebben gedraaid, dat wij bewust doen. En de aanpak van dit hele programma is de lijn geweest, en dat is ook in overeenstemming met alle regels, die gelden dat vooraf toestemming wordt gevraagd. Ja, maar, en, maar dat is dus niet in alle gevallen goed gegaan. Wat, niet in alle gevallen, maar de hoofdlijn is dat het wel degelijk in het uh, merendeel van de gevallen wel is goed gegaan. Uh, André, ja, terecht dus dat deze mannen zich moeten verantwoorden? Ja, zeker terecht. Kijk, hier zegt hij, ja, we hadden het allemaal heel zorgvuldig bedacht. Uh, maar het is uh, ja, uiteindelijk niet zorgvuldig uitgevoerd. Maar wat er natuurlijk aan vooraf gaat, is de opvatting blijkbaar over dat medisch beroepgein uh, Wat erachter zit, en van, van pasman ook terecht zegt. Ja, daar, daar wil ik ze wel eens over aanspreken. Want uh, daar, daar, daar heersen toch opvattingen. En overigens niet alleen daar, uh, uh, dat, dat je daar toch op een of andere manier mee kunt marchanderen of over onderhandelen. En dat je er dan uh, wel wat van kunt maken. En dat, uh, dat, dat verbaast pas me en verbaast mij ook zeer. Ik heb het zelf ook een keer meegemaakt hoe makkelijk je gewoon met een witte jas uh, in een, uh, bij een dokter mag komen zitten. En dan wordt gewoon even gezegd, uh, vindt u het goed dat deze meneer meeluistert? Er wordt niet gezegd uh, uh, wie je bent. Nee. Uh, en, en, en dat verbaast me enorm. Ja, maar, maar want er is, er, is ooit, er is één uitzending geweest. Hè? En die mensen die daarin zaten, hebben blijkbaar allemaal toestemming gegeven. Dat is dus ook iets apart. Dat mensen, uh, want die zijn daarna wel geïnformeerd over wat er allemaal gebeurd was... en die dan toch zeggen van, nou ja, goed, ik, ik geef toestemming voor dit programma, zet maar uit. Is dat ook niet raar? Ja, ja dat is wel raar. En ik kan me dan vervolgens wel voorstellen dat het treintje dan uh, gaat, gaat lopen... Um... Maar blijft natuurlijk dat, dat, dat vanuit het ziekenhuis geredeneerd... moet je je gewoon afvragen of vanuit het medisch beroepsgeheim... dit gewoon uh, acceptabel is. En kijk, en dit is natuurlijk niet de eerste stap... dat ze daar nu opeens mee geconfronteerd waren. Kijk, ik kom al wel vaker ploegen binnen. Kijk, hier werd een kamer, kamer volgehangen met uh, 35 camera's. Ik denk dat ze zich heel goed gaan realiseren... Uh, wat ze allemaal binnenhalen. Want er kwamen we natuurlijk wel vaker mensen ook bij het VUMC binnen... Hmm. die met een witte jas ook, ook, ook, ook, ook schrijven. Ja, we, we hebben later gemeld dat want Ronald Gibrad was ook eens ja. met een project daar. En dat moest ineens ook stoppen, omdat hij daar eigenlijk ook rondliep... Uh, in het kader van, van een boekenproject inderdaad. Ja, ik ben het wel eens hoor, met deze kritische opmerking. Want ik vraag me ook af, welk mensbeeld zit hier nou achter? Dat je denkt dat je dit allemaal kunt uh, permitteren. Bovendien las ik in een analyse in de krant dat de Raad van Bestuur zegt... ja, we hebben dit gedaan gebaseerd op contracten... zoals we ze eerder gesloten ja. hebben. Dus dit is een sluitstuk van een proces... wat in dat ziekenhuis al langere tijd aan de gang is. En het mensbeeld wat erachter zit... dat je, dat je dus mensen als materiaal beschouwt... dat vind ik wel een zorgelijke ontwikkeling. En we hoorden net Harry de Winter ja, met enige overtuiging zeggen... ik denk wel dat iWorks er iets van geleerd heeft... en dat RTL er iets van geleerd heeft. Dat sluit ik niet uit, dat weet ik niet. Maar dat zou ik dan wel graag willen weten. Of dat inderdaad... Ja. Het zo is, want ik vind het rond iWorks en RTL wel erg uh, stil. Ja. Er wordt tegenwoordig van ondernemingen gevraagd om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Nou, dit is totaal uh, geen maatschappelijk verantwoord ondernemen en daar mogen ook die bedrijven wel op aangesproken worden. Ja. En zelfs zover dat, dat die misschien ook zich moeten verantwoorden. Nou ja, in, in februari zei, zei advocaat Plasman nog wel dat, dat iWorks zich ook mede schuldig heeft gemaakt aan het uh, schenden van dat beroepsgeheim. En uh, nog iets anders, uh, dat ze dus uh, het, het, het, het heimelijk filmen zonder dat mensen dat weten. Dat is ook iets wat in het wetboek van afrecht staat. Wat, wat niet mag, daar kun je ze op aanspreken. Ja, ja dus dat, die, die zouden eigenlijk ook daarin mee moeten. Um, in Amerika is het allemaal nog veel, veel erger. Hebben ze zich daarop blind gestaard misschien, dat, dat, dat het daar wel kon en dachten van nou, dat kan in Nederland ook wel? Nou ja, er worden voortdurend grenzen verlegd. En als grenzen verlegd worden om maatschappelijke redenen om de samenleving er beter van te maken, dan is er niks op tegen om dingen te proberen. Maar dat is hier natuurlijk helemaal niet het doel. Hier gaat het uitsluitend om het optimaliseren van, van omzetten en, uh, en kijkcijfers. Dus het argument wat er onder ligt is buitengewoon bedenkelijk. En ik vind dat we zeker geen voorbeeld moeten nemen aan, aan Amerika, dat dit soort ontwikkelingen zouden moeten stoppen. En dat uh, RTL en Producenten daarin verantwoordelijkheid zouden moeten nemen. En als ze dat niet doen, dat ze daarop aangesproken worden. Ja. Uh, we, gaan hier, we gaan even het mediaforum onderbreken, maar ik wil graag dat jullie even meeluisteren. Want uh, mijn collega van kantoor, Premrader Kishun. Dag Jurgen. Goedemiddag, wat, wat, wat hoor ik nu toch allemaal weer, man? Wat heb je weer gehoord? Nee, jij ja, gaat weg met de NTR, je gaat ons als Radio 1 verlaten. Nee, ik, ga, ik ga weg, even voor de duidelijkheid. Ik heb een contract met de NTR voor een televisieprogramma dat uh, loopt tot 1 juli. En ik heb een contract met de NDR voor het maken van een radioprogramma op Radio 1, prime time van half elf tot elf. Ja. En ik heb gisteren aan een eindredactrice van de NOS en aan Laurens Bos, de netmanager, laten weten dat ik per 1 september vertrek bij Radio 1. En waarom? ...omdat ik het heb gehad met de arrogante NOS. Luister, Jurgen. Ik maak een programma... Jij zit zelf daar bij Radio 1. Als er nieuws is, wordt er ingebroken. Jij hebt een programma met fragmenten. Dus als er ingebroken moet worden, dan kan het even met een fragmentje. Maar zijn, ik maak een programma waarin ik in een half uur opbouw naar bepaalde thema's. Dus um, zeg maar arbeidsmarkt of wat dan ook. Mm -hmm. En in het verleden is er helderlijk door de NOS gezegd... ...een verslaggever, want iets wat zogenaamd nieuws is. En dat is als er iemand bij een sonarapparatuur... ...omdat er een, iemand was verdwenen. Bij pond. En het nieuws was dat de sonarapparatuur is gearriveerd. Nou, dat kan Jan van den Putten met een veel mooiere stem vertellen om 11 uur. Ik heb herhaaldelijk geprobeerd om daar in overleg over te treden. En het laatste, het ergste wat gebeurde was in maart. Toen uh, Bruin 1 op vallen stond. En dat zou ongeveer om half elf in de uitzending komen. Dus ik belde toen met wat je zochtens hebt, de eindredacteur. Ik zou toen over buitenspelen in Almere praten. En die deelde mij mede van: ja, dan gaan we hier een presentator echt neerzetten. En dan gooien we jou eruit. Ja. Het is ook eerder gebeurd bij Alphen aan de Rijn. Ja. De persconferentie zou komen op vrijdag overleg je dan. Van NOS gaan jullie er iets aan doen? Nee, we gaan er niet aan doen. Dan doen wij zo de Alpha aan de Dan doen ik, kom daar. En ineens is door een zenderredactie zochtens besloten ja. dat het helemaal doorgaat. En dat ik voor de KK... Nou, de nou, reed, maar, de, maar, met... maar, maar Prem, daar hebben we toch allemaal mee te maken? We zijn een nieuwszender, dus als er nieuws is, en ja, daar kun je, daar kun je over de, twisten. Wie bepaalt wat nieuws is? Iedere schiet van Blondie, is geen nieuws. Bij de zaak van Robert M. op 20 mei heb ik een uitzending gehad. Um, Jan van der of Dorrald had al verteld dat er water werd gegooid. Vervolgens gaan we naar een verslaggever, ik denk, als die nieuws heeft. En de verslaggever zegt, ja, um, ik was er niet bij toen water werd gegooid. Maar ik heb begrepen dat dat gebeurde. En wat er precies was, ja, dat weet ik ook niet. Je kan het op de website terug beluisteren. Ja. En als ik Vervolgens, de NOS wil vragen, jongens, kom in overleg. Dan willen ze die overleg hebben. Wat gebeurd is, is afgelopen dinsdag heb ik gebeld met de eindredacteur van de NOS. Ik zeg, vrijdag is de uitspraak van Blondie. Ik zou een, een CEO van Google in de bus hebben en ik heb gezegd, jongens, ik bouw daar een interview op, want Google is een belangrijk bedrijf uh -huh. met veel macht. En ja. ik wilde daar afspraken over maken. Ja. En hey. dat kon niet, want de NOS maakt geen afspraken. Dus ik nee. heb het risico vandaag dat een of andere schiet van Blondie zou leiden tot een pseudopolitieke reactie <lacht> en dat ik in Gebroken kan worden. En toen heb ik een mail gestuurd. En toen heeft Laurens Borst gereden naar Enschede. om me de les te lezen over de toonzetting van mijn mail. Oh, oké. Okay. Nou, hey, ik heb op een gegeven moment gezegd. luister, uh, uh, Jurgen, ja. ik hou van radio maken. Ja, dat weet ik. En, je weet ook. Je weet, ik snap het, je, je wilt gewoon niet onderbroken worden. Maar ik moet toch nog één vraag stellen. Want jij gaat de sportzomer dus wel doen voor Radio 1 nog? Ja. Oké. Okay. Contractueel ben ik daartoe verplicht. en ik hou me altijd aan mijn contract. Oké. Okay. En dan 1 september terug naar BNR ofzo? Nee, ik, weet je, dat is ook weer de grap. Ik heb geen enkel contract, ik heb niets. Ik sta toevallig bij BNR omdat Rob Janssen een tweeling heeft gekregen in maart en ik al lang een lange cadeautje voor hem moest brengen. En vanochtend had ik bij uitzending van en ik ben een cadeautje vergeten. Ik heb het betrouwbare bon vernomen dat je al contractonderhandelingen op de zender daar hebt gedaan. Dat, dat de hoofdredacteur daar heeft gezegd als je dat verdient bij de publieke omroep, kom dan maar bij ons. Nee, maar... Klopt dat of niet? Paul van Gessel zat in de bus omdat ik het wilde hebben met BNR Nieuwsradio. Dus iedereen vraagt, maar Rien Aerts was hier en vroeg aan mensen wat ze verdienen oh, en iemand wilde het ja. zeggen. Ja. Toen vroegen ze wat verdien je? Ik zeg 420 euro bruto XBTV per dag. Ja. En toen zei Paul van Gessel, voor dat kan ik je wel een aanbieding doen. Ja. Maar vergeet niet, dat toen ik wegging bij BNR heb ik het gedaan omdat ik heel graag op radio 1 vernieuwende radio wilde maken. Radio ja. van, van de belastingbetaler naar de belastingbetaler met de bus in ja. het land. Ja. En dat was het voortdurende. Ja, ja. En ik, BNR zal altijd mijn grote liefde blijven, heb ik nooit onder stoel of bank gekomen. Nee. Maar ik weet niet of ik weer terugkeer bij BNR. Misschien wil ik, ik wel werken voor 538 of ga ik ja, voor ja, ja. 2 ja. echt Erg, ergens ver weg van arrogante van, van NOS ers. Ja, oké. Okay. Nou, ik vind dat jullie nog eens een keer met elkaar moeten praten. Maar goed, ja. ik dank dat je even aan de telefoon kwam. En, ja, en veel ja, plezier. Voor de rest maak je ook een heel leuk programma. Hoor. Ja, Dankjewel. je wel. Eh reactie, Tom? <laughs> ja, prachtig verhaal van een gekwetst ego. Dat hoort bij Prem. Ik zou het ontzettend jammer vinden als hij vertrekt bij, eh, bij de publieke omroep. Want ik luister er met plezier naar. Ja. En ja, de problemen die hij hier op tafel legt... die heb ik in zijn programma nooit eh, ervaren. Want het is een leuk programma, maar het is niet een zodanig programma dat er niet af en toe eh, een ander irrelevant nieuwsvaart eh, tussendoor nee, kan. Er loopt daar echt om de havenklap iedereen de bus binnen. Dus wat is er dan natuurlijker dat daar ook een verslaggever af en toe zit. Waarbij ik overigens best me iets kan voorstellen bij dat je... Bij zo'n flash van uh, NOS, dan denkt van, nou was dat het dan? Bedoel, ja. Dat dat kan frustrerend zijn. Daar verbaas je, verbaas ik me wel eens over dat dat van tevoren niet even gevraagd. Joh, wat wat heb je te melden? Is dat ja. de moeite waard? Maar goed, dan is blijkbaar het signaal afgeven van we zijn erbij en we volgen het dan even belangrijker. En nou, nou dan is Prem inderdaad het, het minst, uh, uh, het programma waar het minste kwaad komt daar even in te breken. Ja, uh, ja, nou, ik vind het ook jammer, want het is het, het is. Hij moet de... gewoon blijven. Ik ja, geef hem, hem, geef hem, hem een paar tientjes meer en dan. We gaan hem die sportzomer wel even een beetje paaien gewoon. Uh, nog heel kort even, de sportzomer, uh, want daar hebben we het over, die gaat eraan komen. En de, de, de campagne lopen deels uh, in elkaar door. Uh, of vinden de politici het ook wel even lekker dat, dat er even over het Nederlands elftal en over de Tour en over uh, de Olympische Spelen kan worden gepraat? Ik zou dat als campagneleider uh, prettig vinden, want ik denk dat de zomerperiode sowieso geen goede periode is om camp campagne te voeren. Vanwege het simpele feit dat onze hoofden daar niet naar uh, staan. En ik denk een goede campagne is een kortige, korte en krachtige campagne. Er zitten ook risico's aan, dus als je het verkeerd doet heb je weinig tijd om, uh, om te herstellen. Maar een korte campagne is de beste campagne, denk ik. Kun je dat ja. ook nog gebruiken, die sportzomer? Ik herinner me jaren ja. geleden Dries van Acht, die ineens opdook in de Tour de France. En daar volgens oh, mij Ja, je nee, kunt het wel gebruiken. Niet meer doen, niet maar... meer doen. <laughs> totaal achterhalen. Nee, je moet dat soort dingen niet. In die zin is het wel heel prettig als ze niet naar de Oekraïne gaan, bijvoorbeeld ook bij het EK en zo. Maar uh, ik bedoel, campagne voel je toch vooral vanuit uh, tv-studio's. En uh, je kunt het perfect aansluiten als gewoon geïnteresseerd voetbal- en sportliefhebber. En je hebt het loops ook nog even over politiek. Dus natuurlijk de, de volgorde die heel prettig is uh, om erover te praten. Niet gelijk zo hard op, op het nieuws in, maar gewoon eens even beginnen met sporten. Ja. Maar geen kinderen optillen, niet op de racefiets nee, gaan nee. Zitten, dat maar, allemaal en zetten. Nog even deze week, want het, het moet allemaal nog echt beginnen. Maar we zagen Slop gisteravond uitgebreid, uh, al eerder deze week ook. Roemer is een paar keer weer in beeld verschenen. Ja, Pieken die, die te snel misschien nu? Ja, maar kijk, kijk, Vandaag presenteert het CDA het, het verkiezingsprogramma. Uh, weet je, het begint gewoon. Op het moment dat de datum geprikt is, dan, dan begint het. Dan kun je heel officieel een, een, een termijn of kun je een periode afspreken. Dan voeren we campagne. Ah, dat kun je net zo goed niet doen. Dus vanaf nu is alles eigenlijk al verkiezingscampagne, zou je kunnen zeggen. Ja, die verkiezingscampagne is begonnen op het moment dat het kabinet aankondigde... dat het zo ja. niet, uh, niet verder kon. Maar ik denk dat het niet verstandig is om de campagne over een lange periode uit, uh, uit te smeren. Nee. Ja. Goed, uh, hartelijk dank voor jullie bijdrage aan dit mediaforum. André Zwartbol en uh, Ton Verlind waren dat. Dit is Radio 1. Lunch. En we gaan snel door met de nationale nieuwsquiz. Uh, en dan moet ik eerst even terugkomen op gisteren... want er is toch echt iets vreselijks gebeurd. En we hebben tot nu toe steeds gezegd dat de hoogste score 80 punten is. Maar de kandidaat van gisteren die heeft een vraag voor de kiezer gekregen... die niet klopte. De, de inhoud van die vraag klopte niet. Het ging over Julian Assange. Uh, er werd gezegd dat het een zweet was uh, in de vraagstelling. Uh, dat klopt niet, want dat is in Australië. Het zou kunnen dus dat die kandidaat daardoor op het kere been is gezet. Uh, we hebben buiten de uitzending om, onder uh, toezicht van een deskundige jury hem teruggebeld, een vraag gesteld en die heeft hij goed beantwoord. En uh, op die manier vinden we dus dat die uh, vragen bijgeteld moesten worden. En, uh, het was gisteren heel belangrijk, want het hing erom. Hij had er nu 11 goed. Als hij de 12 goed had gehad, ging hij over de hoogste score heen. Nou, Met deze toekenning dus van die extra vraag, buiten de uitzending gesteld... komt deze persoon van gisteren, Jens de Jonge, op 84 punten... en is daarmee nu de leider in het algemeen klassement, zullen we zeggen. Snap jij de uitleg of niet? Ja, ik heb het Oké, okay. uh, want dat is de kandidaat van vandaag, Kees Budding, 42 jaar uit Venendaal, En Kees, jij moet dus over de 84 punt heen. Ik ga hem best Nieuwe hoogste score. Um, eigen bedrijf, wat, wat heb je voor bedrijf? Um, ja, we handelen in uh, allerlei uh, soorten bedrukte uh, poetszoeken voor... Uh... Uh, ja, <laughs> Ik heb nog een worst meegenomen voor je. Oké. Okay. Oh, uh, je had gezien dat ik een bril had. Uh, ja, maar ook voor, voor iPhones, uh, tablet en okay. uh, allemaal dat soort dingen. Ja, Daar denk je toch ook niet bij na, maar dat is ook weer een bedrijf dus die dat gewoon maakt. Dat krijg ik heel vaak te horen. Ja. Ja, ik ik het kan altijd heel lastig leggen wat ik doe. Grappig, ja. Oké, okay, nou, uh, we, gaan, we gaan snel voor start want we zijn natuurlijk benieuwd wie de weekwinnaar uh, wordt. Uh, eerst maar eens de nieuwsfactor bepalen. De Nationale Nieuwsquiz. Goed, um, vraag 1. Die gaat over uh, de verkiezingen die in aantocht zijn. Maken zittende Kamerleden bekend of ze nog een termijn doorgaan of niet? Mirjam Sterk, Ineke van Gent, Gerdy Verbeet... Ze hebben allemaal al laten weten dat ze niet in de volgende Kamer plaatsnemen. Charlie Abtroot staat wel op de conceptlijst voor de VVD... maar hij gaat daar zeer waarschijnlijk weer vanaf. En dat is vraag 1. Abtroot krijgt waarschijnlijk een nieuwe baan. In welke plaats is hij voorgedragen als burgemeester? Zoetermeer. Uh, en dat is goed, hij gaat over verkeer en vervoeren uh, voor de VVD... maar gaat dus nu mogelijk naar meer. Uh, vraag 2, uh, het gaat over files, want de files waar Abtroot als Kamerlid tegenstreed... zijn de eerste vier maanden van dit jaar afgenomen. De file-druk is tot het niveau van welk jaar teruggebracht? 2000. Dat is goed. Waarschijnlijk is die daling grotendeels te danken aan de verbreding van delen van de A74 en de A4. In 2000 werden 56 miljoen kilometers gereden op het Nederlandse asfalt. Nu is dat 65 miljoen kilometer. Vraag 3. Een kop uit de krant. Waar gaat die over? Dat is de vraag. De kassière kan er niks aan doen. Dat is de kop. Dus de kassière kan er niks aan doen. En gaat dit over... Er wordt veel te weinig gecontroleerd op leeftijd bij aankoop van alcohol. Om winkeldiefstal tegen te gaan moet iedereen in de winkel een cursus volgen. of 3 Supermarkten stimuleren met displays en lage prijzen. Het drinken van energiedrankjes. Uh, vraag, uh, antwoord A. De eerste. Ja. Uh, komt, uh, dat klopt ook, het komt uit de NRC Next. Vanaf 16 jaar mag je licht alcoholische dranken kopen bij de supermarkten. Ondanks dat supermarkten overal aangeven dat ze op leeftijd controleren, doen ze dat niet. Vraag 4. Gisteren maakte een politieke partij bekend dat zij in het verkiezingsprogramma opnemen... dat de verkoop van alcohol aan jongeren onder de 18 verboden moet worden. Welke partij is dat? CDA. En dat is goed. Vandaag presenteert Sibrand van de Haarsma-Buma het volledige verkiezingsprogramma van zijn partij. We gaan naar vraag 5. Een geluidsfragment. Wie is hier aan het woord? Maar we willen ook niet vastzitten in wat ik toch wel heel erg om me heen zie, uh, terecht te denken dat er maar één oplossing zou zijn. Dus wij willen ook onderzocht hebben dat uh, er eventueel een splitsing in de eurozone zou kunnen plaatsvinden. Dat is Arie Slob. Van de ChristenUnie. Uh, hij meldt dat er een onderzoek komt met... Uh, ja, met als onderwerp de splitsing van uh, de euro. Dat zou dan een euro en een zuro opleveren. Een noordelijke en een zuidelijke munt. Vraag 6. Vanuit Europa werd een andere oplossing aangedragen. Welke eurocommissaris pleitte voor het uitbouwen van de EU... tot een monetaire, economische en zelfs een politieke unie? Uh, uh, Raan, Reen? Ja, dat is goed. Oli Reen. Ja. In, in hetzelfde adem teug herstelt, en dan rekenen we dat goed. Olly Reen, inderdaad, de man die zijn hondje in bed laat slapen, weten we ook sinds kort. Als sluitstuk van de Europese integratie wil hij euro-obligaties invoeren. Daar zijn Duitsland en Nederland trouwens veel tegen. Laatste vraag dan. Uh, dat gaat over een onderwerp uit het nieuws. Eén term dus uit het nieuwsaanbod. En we willen graag weten wat hier wordt bedoeld. Als je het weet, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen. 4. Mijn nationale drank houdt records bij... Drie. Ik moet zondag 10 juni tegen Kroatië. Uh, stop. Ik weet het. Uh, Ierland. Hij zegt het heel uh, zeker en vast, maar uh, is het goed? Uh, de volgende aanwijzing was geweest. Een nee van mij is vooral lastig voor mezelf. En gisteren mochten mijn inwoners stemmen over deelname aan het noodfonds. Het is inderdaad Ierland. Groen is de nationale kleur van Ierland. Het symbool van Ierland is een klavertje 4. En Ierland speelt op het EK, de eerste wedstrijd tegen Kroatië. Dat is in groep C. Um, nou, keurig gespeeld, 9. Uh, dat betekent dat er 10 vragen goed moeten zijn zometeen. Dan ga je dus over die 84 heen. Dat is gewoon mogelijk. We gaan het allemaal meemaken zometeen in deel 2 van de quiz.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 Vandaag luidt de stelling. Nederlanders lenen gevaarlijk veel geld. We lenen steeds meer, zegt het NIBUD. Afgezien van de hypotheken heeft nu de helft van de Nederlandse gezinnen een lening. Drie jaar geleden was dat nog maar 37%. Het instituut vindt dit verontrustend. Maar is het erg dat we zoveel lenen? Is het ook gevaarlijk voor onze economie? Moet de overheid ingrijpen of is dit allemaal een privé-kwestie? Nederlanders lenen gevaarlijk veel geld. Dat is de stelling. Bent u het daarmee eens of oneens? SMS-stand naar 7070 kost wel 50 cent. U mag gratis bellen. 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website. Dat is www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, doe het dan met Hekje Standpunt. Terug bij Kees Budding, 42 jaar uit Veenendaal. Uh, nou, als gezegd, de opdracht is duidelijk. Tien vragen moeten er goed zijn. En dan ben je keihard weekwinnaar van de Nationale Nieuwsquiz. Uh, is het er minder? Dan gaat uh, de man die hier gisteren was met de, de poeten vandoor... dat is Jens de Jonge. We gaan het gewoon doen. Uh, laat de vraag uitstellen, dan het antwoord geven. Dat is altijd het allerbeste. Of pas zeggen, dat is ook een mogelijkheid. Goed? Ja. Komen ze. De Nationale Nieuwswest. Welke Nederlandse tennisten bereikte gisteren de derde ronde van Roland Carros? Roland Garros. Uh, Dat is goed. Welke Nederlandse universiteit staat in de top 20 van jonge universiteiten? Limburg. Maastricht. Dat is goed. Hoe hoog is de ontslagvergoeding van Nurtan al bij het COA? Nul. Dat is goed. Welk automerk zet Basie en Adriaan in voor een commercial? Mm, het zal niet verrassend zijn, ik weet het niet. Honda. Welke horecaketen is in Nederland het grootste bedrijf in haar branche? McDonald's. Dat is goed. Welke Vlaming won gisteren de gouden strop? Uh, Brandhoek. Dat is goed. Welke Engelse middenvelder heeft gisteren afgezegd voor het EK wegens een blessure? Frank Lampard. Dat is goed. Welke ziekte gaat volgens de Lancet de komende 20 jaar met 75% stijgen? Kanker. Goed. Welke Nederlandse wielrenner heeft tijdens de tweede etappe van de afgelopen Giro een rugwervel gebroken? Bos. Goed. Welk sterrenstelsel botst de Melkweg over 4 miljard jaar tegen? Uh, was. Andromeda. Ja. Wat voor diersoort is naar de Nederlandse bioloog Paul Beuk genoemd? Een strontvlieg. Dat is goed. Hoeveel euro stelt de Italiaanse regering beschikbaar... voor de opbouw van de door de aardbeving getroffen regio's? 2,5 miljard. Dat is goed. De Nederlands Stel heeft een val van 40 meter overleefd. In welk land? In IJsland. Dat is goed. Welk kunstenaar heeft het Tijlers Museum drie nieuwe tekeningen ontdekt? Rafael. Dat is goed. Welk overleden zanger wordt vandaag begraven? Uh, Andy Gibb. Het is Robin Gibb. Oh. Welke gemeente wil huurwoningen van Vestia onderbrengen bij een tijdelijke coöperatie? Haag. Dat is goed. Nederlandse artsen vrezen een uitbraak van welke ziekte vanwege het EK in Oekraïne? Uh, weet ik niet. Mazelen. Wat is de naam van de ruimtecapsule die gisteren is teruggekeerd van het ISS? Dragon. Ja, dat is goed. En die mogen we nog meerekenen, want de vraag werd gesteld in de, de knal. Um, zijn het er tien? Nee, ik denk het wel. Zullen we eens even naar de kandidaat gaan van gisteren? Jens de Jonge, goedemiddag. Hallo. Hallo. Jens, je bent er, hè? Ja, hoor. Uh, allereerst al een beetje bekomen van alle consternatie na gisteren, of... Uh... Ja, dat uh, het was wel even een verrassing. Ja, uh, wist je, even, even eerlijk zeggen, had je door of niet dat die vraag verkeerd was gesteld? Nou, ik... Nee, ik begreep de vraag niet helemaal, waardoor het inderdaad niet direct goed ging. Ah, Oké, okay. ja, had ik ook gezegd, had ik ook gezegd. <laughs> nee, maar goed, buiten de uitzending is, die vraag, uh, is een andere vraag gesteld, die had jij goed beantwoord, dus we hebben er 12 uh, van gemaakt uh, gisteren in, de, in, de, in deel 2 van de quiz. En zo kwam je dus op 84, hoogste scoren. Heb je nu mee zitten schrijven? Ik heb uh, meegeteld, dus volgens mij heb je terechte winnaar uh, tegenover je zitten. Ik denk het ook. Dus uh, bij deze gefeliciteerd? Ja, het waren er namelijk 14 Maal 9 is 126. Lekker. Ja. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Ja. Uh, Jens, bedankt. Ja, het spijt me. Dus het blijft bij het prijzenpakket dat je gisteren al meekreeg van ons. Nou, fijne dag. Dankjewel. <laughs> Oké, okay, hoi. Uh, ja, nee, uh, je, je bent vrij koel cool onder, maar... Uh... Ja, nou, ik heb hard gestudeerd, hoor. <laughs> nou ja, dat was, de, dat was de merk inderdaad. Ja, dat... uh, ja bijna 100% score, zou ik zeggen. 9 in, uh, in deel 1. En nu 14, dat is ook keurig. Uh, dus 126. Fantastische score. Zo hoog hebben we het niet gehad de afgelopen weken. Uh, dat betekent dus uh, behalve de normale prijs, dus de kaarten voor beeld en geluid... de lunchradio, de mok en de lunchbox, ook 300 euro mee in de achterzak. Nou, mooi. Nou ja, met een sportsal maar in het vooruitzicht. Ja. zou zeggen, een <laughs> mooi barbecue pakketje, wat drankjes erbij. Of gaat dat ergens anders naartoe? Um, nou, ik heb mijn kinderen beloofd dat we vanavond ergens gaan eten. Oh ja, Als ik zo win Ook leuk. Uh, nog een keer gefeliciteerd. Dank je wel. En een goede reis terug. Ja. Hij is de weekwinnaar van, van uh, deze week dus. En uh, we, we gaan die quiz ook trouwens in de sportzomer gewoon spelen. Uh, dat u niet denkt, van, uh, dan stoppen ze er eens mee. Dus als u nou uh, om wat voor reden dan ook nooit tijd hebt gehad om mee te doen... is dat misschien een mogelijkheid, want er zijn toch wat mensen wel vrij... ook in de zomer, zo hier en daar. Uh, als mm. u denkt, nou, ik vind het een leuke uitdaging om eens een keer mee te doen... aan die Nationale Nieuwsquiz, mijn nieuwskennis te testen... meldt u gewoon aan. Dat kan door een mailtje te sturen naar nieuwsquiz@ncfv.nl. Schrijf uw naam, uw telefoonnummer even op... en dan wordt u vanzelf door een van onze lieftallige collega's teruggebeld. En dan maken we gewoon een afspraak. En dan zien we elkaar wellicht hier in deze studio. Zometeen is er het NOS Journaal. Wij melden ons daarna terug voor deel 2 van lunch.